<تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كميرا كثيرا طيبا ومباركا فيه والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقدوتي وقائد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد السلام عليكم ورحمة ورحمة الله وبركاته <تصفيق> De halakka heeft mij als titel ik en Les voor de Ummah. En waarom ik en Les voor de Ummah? En die breivik is lang geleden. Zijn daden zijn toch ondertussen al bijna een jaar geleden. Luiken, de actualiteit spreekt over hem aangezien dat hij nu moet voorkomen. En uh, we zouden even moeten stilstaan bij, bij die breivik. En we zouden heel wat dingen moeten leren uit Breivik. Want Breivik is niet zomaar der wie. En wat er rond hem gebeurt is ook niet zomaar toevallig. En daarom moeten we proberen stil te staan en proberen, moeten lessen, uh, moeten we, uh, proberen lessen uit te leren. Om te beginnen. Wat was de motivatie van Breivik waarom hij die daad heeft gedaan? Hij zei, de, de regering van Noorwegen is veel te laks met de moslims, is veel te zacht met de moslims. Daarom moet hij de regering straffen door het feit dat zij zo zijn met de moslims. is om te beginnen. Terwijl we weten dat de Noorse regering eigenlijk Allah is van de allereerste klasse. De Noorse regering zijn eigenlijk Allah zonder enige discussie. En zij hebben ook meegedaan aan de oorlog in Irak en in Afghanistan. Ze hebben ook heel wat misdaden gedaan tegen de islam en de moslims. Ze waren ook niet degene die die. Een cartoon hebben gepubliceerd van de profeet, sallallahu Die karikatuur van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. <.eps> Allah hun land vervloeken. En hun, uh, hun, uh, hun regering. Amen. Amen. En... Dus subhanallah al-adim. Kijk hoe, die, hoe, hoe arrogant zij zijn. En dan komen zij naar buiten als ja, yachir brevig is een geïsoleerd geval. En dat klopt helemaal niet. Dat klopt helemaal niet. Waarom is hij geen geïsoleerd geval? Waarom is hij niet zo één persoon in het midden van een land die iets verkeerd heeft gedaan? Waarom dat bij zijn rechtbank nu, hebben jullie gezien hoe, we, hoe een grote massa politie er is opgetrokken? Om mensen tegen te houden, om brevig te komen steunen binnen, binnen in, in, in de rechtsstaat. Er is zelfs een vrouw, een Duitse vrouw, buitengegooid uit het land, omdat zij van Duitsland is gegaan om brevig bij te staan en om uh, brevig toe te jagen. Ongelooflijk. Er zijn heel veel mensen in Noorwegen die hem steunen. En hij zegt zelf dat hij in een organisatie was dat honderden leden telt. Dus dat is niet eender wie, dat is niet eender wat. En in zijn manifest dat hij heeft geschreven van 600 bladzijden, hij heeft mails gestuurd, hij heeft die manifest gestuurd naar Philippe de Winter, naar Wilders, naar heel wat extremerissen Marine Le Pen in Frankrijk, er heel wat extreemrechtse mensen in, in Europa. En heel wat anti-islam yani anti uh, promoters in Europa. Dus dat is niet eender welk. Maar subhanallah al adem, Kijk wanneer zij... En dan kunnen wij dat ook reflecteren op hun regeringen. Want wanneer een moslim... Stel u voor... Stel u voor broeder Abu Hanifa. Die vertrekt op vakantie naar Afghanistan. Allahu alam, reis, toerisme. En hij wordt gearresteerd in Afghanistan. Toevallig om zichzelf te beschermen tegen rovers en tegen moordenaars. Heeft hij een Kalashnikov bij bijvoorbeeld, Allahu En hij wordt tegengehouden ergens. Het allereerste dat zij gaan door, wat is dat? Terugkomen naar Sharia for Belgium, nadat zij hem hebben gearresteerd. Ja, de de jamaat heeft hem geradicaliseerd. De heeft ervoor gezorgd dat, dat er daar... Er zijn banden, er zijn linken. Kijk naar Mohammed Marwah. Rahimahullah, wa Amen. Amen. Een broeder heeft alleen geopereerd. Hij zegt zelf, ik heb alleen geopereerd. Niemand was erbij. Zij hebben zijn broer, zijn moeder, de vrouw van zijn broer gearresteerd. En een week later hebben zij heel veel zijn al gearresteerd. En proberen ze linken te maken. En zij ze zeggen, ja, we moeten extremisme en radicale gedachten goed aanpakken. Toe, hebben ze Filipe de gearresteerd? Hebben zij Geert Wilders gearresteerd? Hebben zij al die extreme gearresteerd in Noorwegen... Die directe banden hadden met Breivik. Helemaal niet. En dat is de dubbele standaard van deze Aida Allah. Dus denk niet dat dat een geïsoleerd geval is. Helemaal niet. Die Breivik is een man die, die een beetje een geloe heeft. Die een beetje een geloe heeft. Die is een beetje extreem. In haat tegen moslims. Maar de aqida is hetzelfde. En in hun akida, in hun vijandschap tegen islam is hetzelfde. Alleen maar hij zegt: pakt de wapens op en slaat hem af. De anderen zeggen: nee, we, we kunnen het rustig aan doen. We hoeven onszelf niet te verbranden. We kunnen het, we kunnen het op een normale manier doen. Kijk wat dat wilder is op Subhanallah Ali in Nederland. Hij heeft zelfs openlijk opgeroepen tot, uh, tot concentratiekampen. Openlijk heeft hij gezegd: we zouden de moslims moeten deporteren. Al wie zich niet wil afdelen, oh. het trein buiten. Filip oh. de Winter. Ja. Ik vind het filmpje heeft zich al jaren. Voor de broeders die een beetje ouder zijn. Herinneren jullie die, die affiche van, van het Vlaams Blok nog toen? Uh, twee twee moslims, hand in hand in een vliegtuig. Hand in hand naar eigen land. En dit is deportatie, dat is wat dat Hitler deed. Wat deed Hitler? Deporteren, massale concentratie concentratiekampen. Deze mensen zeggen het op een andere manier. Zij hebben hun concentratiekampen veranderd in asielcentra's. Brussel, het klein kasteeltje in Brussel, aan, aan de aan die rivier, en dat is een concentratiekamp. Dat is een concentratiekamp. Yani, behalve de, de martelkamers is voor mensen praktisch alles hetzelfde. Eten is niet te eten. Mensen leven daar in erbarmelijke een, in omstandigheden met hun kinderen. En niet yani, identiek hetzelfde. Dus het is allemaal hetzelfde. Het is enkel de, decor, de, de decoratie dat verandert, maar voor mensen is alles hetzelfde. Dus terug om, om terug te keren naar Breivik. Breivik, hij handelde uit pure haat tegenover islam en moslims. En die man heeft supported. Die honderden mensen, of duizenden mensen die voor de rechtbank stonden. Om hem toe te juichen. Wat denken jullie dat zij zouden doen als zij moslims in hun handen hebben? Die mensen die in heel Europa Breivik verdedigen. Openlijk, wat denken jullie dat zij zullen doen... Als zij de moslims in handen krijgen. En dan hebben we nog die hele grote massa. die niet zegt wat dat brevik zegt. maar die gelooft wat brevik gelooft. En dan gaan, we, dan gaan mensen mij zeggen. ja, dat is helemaal deib. Wat weten wij ervan? En dan keren we terug naar het boek van Allah. Subhanahu wa dan keren we terug naar het boek van Allah. Subhanahu wa Hoeveel keer heeft Allah subhanahu wa ons gezegd. pas op voor die kopvaar. Jullie zijn gewaarschuwd over deze kuffaar. Zij zullen niet rusten. Zij zullen niet stoppen tot zij jullie breken. Tot zij jullie aanvallen. Tot zij jullie doden. Tot zij jullie doen afkeren van jullie geloof. Hoeveel keer heeft Allah dat proberen duidelijk maken? Ja, moslimen. O, omme van Mohammed, Sallallahu pas op voor die kuffaar. Zij schamen zich niet om jullie aan te vallen. Zij zullen niet naar achter gaan tot zij jullie hebben gebroken. En, en wij blijven nog steeds... En spijtig genoeg zijn er heel veel moslims die nog steeds denken van Geer InshaAllah. Het komt goed InshaAllah. Ik hoorde de Sibai zeggen dat zij met hem hebben gedaan wat de Spanjaarden deden de tijdens de Inquisities in Andalusië. Identiek hetzelfde. laten we zeggen, Shehani Sibai is een extremist, is een fundamentalist, is een terrorist. Wat helemaal niet het geval is, voor alle duidelijkheid, hij is nooit veroordeeld geweest. Lijken, laten we zeggen dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Zij hebben zijn kinderen hun paspoorten afgepakt. Zijn vrouw haar paspoort afgepakt. Zelfs zijn kleinkinderen... Zelfs zijn kleinkinderen hebben hun paspoorten verloren. Ik stel jullie voor ver dat zij zijn gegaan. En zij zijn zelfs naar de afstammelingen gegaan. Zie hoe dat zij gaan. Deze zogezegde democraten. Als je een moelle In welk land leeft niet. Noorwegen, Mark is die man Heeft die een man ooit een misdaad gedaan in Noorwegen? Helemaal niet. Heeft hij ooit opgeroepen tot, of heeft hij ooit bij iets dat met hem gelinkt is gedaan? Helemaal niet. De Noorse regering heeft niet nie, nie, nie gerust tot zij hem achterkranen hebben gezien. En nu hebben zij hem gevangen gezet. En kijk hoe zij hem behandelen, en kijk hoe zij Breivik behandelen. Breivik, ze geven hem nog de, de, de voordeel van twijfel. Is hij toerekeningsvatbaar, is hij ook ontoerekeningsvatbaar. Hebben jullie open gehoord zeggen, de terrorist Breivik? De Breivik noemt ze een massamoordenaar. Breivik is een massamoordenaar. Hij is geen terrorist. Volgens mij, hij zal waarschijnlijk krijgt hij levenslang. <coughs> Het zal maar erg zijn. Maar hij is geen terrorist. En Breivik, zijn vader werd niet gearresteerd, zijn familie werd niet gearresteerd. Ze hebben gezocht in zijn, die, in, zijn, in zijn kring, in zijn naaste kringen. ze hebben en, geprobeerd om zijn vrienden te lokaliseren. Maar ze, hebben, ze hebben zien hem niet als een terrorist. Erger nog, ze zeggen hij is, uh, is onteerrekeningsvatbaar. Sommige psychologen hebben testen gedaan. Ze hebben gezegd dat hij is onteerrekeningsvatbaar. Bij andere woorden, hij mag geïnterneerd worden. Na internatie kan hij eventueel vrijkomen. Zo gaan zij om met hem. Terwijl Mohammed, maar Allah, kreeg een kogel door zijn hoofd terwijl moslims worden massaal gearresteerd, worden massaal, worden massaal behandeld als een stuk vuil. Sheikh Abu kijk Sheikh Abu Qatada, zet Sheikh Abu Qatada als brein. Heeft Sheikh Abu ooit iemand gedood? Heeft Sheikh Abu ooit opgeroepen tot moord? Helemaal niet. En die man die zit al zeven jaar in de gevangenis. Zeven jaar zijn zal procedures aan het zoeken tegen hem. Een woord, iets dat hij heeft geschreven dat strafbaar zou kunnen zijn in Engeland. Zelfs de Britse regering zegt, deze man heeft nooit een misdaad gedaan op de Britse, op de Britse grond. Maar hij is een gevaar voor de maatschappij. Subhanallah, breef ik niet. breek ik helemaal niet. Terwijl breef ik van voor zijn, zijn, zijn arrestatie. Hij werd al uh, uh, hij was er in de hij werd al in op, in, in ...in dooggehouden... ...door de staatsveiligheid van Noorwegen. Dus zij wisten hoe dat hij dacht. Zij wisten zijn mentaliteit. Zij wisten zijn groepen voor psychopaten dat zij waren. Maar... ze zijn geen, geen gevaar voor de, voor de, voor de nationale veiligheid. Waarom? Omdat zij dachten dat... ...allahu alam. Zij dachten misschien gaat hij een moslim aanvallen. Allahu alam. Misschien gaat hij hier en daar een moskee opblazen... ...of een moskee in zeker. Geen, inshaAllah. Dat is geen probleem. Ze hadden nooit verwacht dat dat op hun eigen kinderen ging terugkomen. En kijk... Yankorona wa yankorollah Wallahu khayru l'maikiru Zij plannen en Allah in de plannen en Allah man hadden beste plannen Zij probeerden Alles op de moslims te schuiven Allah subhanahu wa ta'ala heeft een verand uit zichzelf gehaald Om hun eigen aan te vallen Subhanallah Ze zullen hun rijkdommen spenderen En het is niet al qa'ida Het is niet Een of andere mujahid Het is niet iemand die Mohammed of Abdullah noemt Helemaal niet Het is een kever zoals hun die hun eigen kinderen heeft gedood. Ze gaat dat maar oplossen. Dat is geen verheerlijking. Dat is puur objectief naar de feiten. Kijken, dat is gewoon zo. Niemand kan zoiets ontkennen. Dat is gewoon duidelijke, duidelijke taal. Dus subhanallah al-adeem. Nu laten we kijken naar, de naar, naar Brevi. Nadat hij de daden heeft gedaan. Hoeveel mensen heeft hij gedood? 77. 77. 77 mensen. En een aanslag gedaan in het centrum van, van, van, van Oslo. Dus hij heeft, hij heeft een aanslag gedaan en dan die noten. Daarna heeft hij zelf naar de politie gebeld om te zeggen van kijk kom daar hier, ik heb hier juiste mensen neergeschoten. Want ik ben hier, kom naar het eiland, kom mij halen. Zij hebben hem gearresteerd. En daar kunnen we ook iets uit leren. Hij is een keifer, hij is geen voorbeeld voor ons. we kunnen wel lessen nemen uit deze keifer. Hoe is hij voor de, voor de rechtbank verschenen? Hij komt met, met de groet van de, van de nazi's. Hij zegt, ik herken jullie autoriteit niet. Hij zegt: ik herken jullie autoriteit niet. Ik herken jullie rechters aslan niet. En jullie moeten mij, ofwel, ofwel gaan jullie mij de doodstraf geven, ofwel gaan jullie mij vrijlaten. Ik herken geen enkele andere straf bij het, het is. En hij zoekt maar in zijn hoofd. En kijk de standvastigheid die hij heeft. Wij, subhanallah al adeem, wanneer een moslim wordt gearresteerd, het allereerste dat hij doet, is zijn waarschijnlijk. Allereerst dat hij doet is compromis te hebben. Een broeder vertelde mij gisteren dat sommige mensen die werden gearresteerd, zij hebben hun dien volledig verkocht. Zonder dat zij werden gevraagd om dat te doen. Gewoon om in hun hoofd te zeggen van ik, kunnen, ik ga een beetje hun proberen ompraten, ik ga hun op een dwaalspoor zetten, en dan gaan ze mij vrij laten. Erger nog, iemand in, in, in de gevangenis. In, uh, iemand in, in de gevangenis hij werd gearresteerd en hij, er was een ondervraging van de veiligheidsdiensten. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft, zijn, hij heeft een broeder uh, verraden. Hij heeft een broeder verraden. Zij hebben tegen hem gezegd, als je met ons meewerkt, zullen wij iets proberen regelen met de rechter. En hij heeft een broeder verraden. De broeder, hoeveel jaar heeft hij gekregen? Vijf jaar. De verrader, hoeveel heeft hij gekregen? Vier jaar. Hij is een mortadje geworden en heeft vier jaar in de gevangenis, uh, vier jaar in de gevangenis gezeten. Terwijl wij zien aan de andere kant een Kevin, een Moshri, die 100% op een dwaling is. Kijk hoe standvastig dat hij is. Hij is zelf zo standvastig dat wanneer zij zijn, zijn video hebben afgespeeld, hij een Goshow gekregen. echt Goshow. Hij begon te huilen. Hij En waar zijn wij dan? Hoe kan de umma van Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, de umma van Tawhid, hoe kan deze naar achter gaan? Terwijl een keifer een moesliik standvastig is. Wie is de allereerste die standvastigheid zou moeten kennen? Dat is de moslim. Wie is de allereerste dat zou moeten terugtrekken terug en een en compromis zou moeten sluiten? Dat is de kever. En zo was het ook in de tijd van de profeet Zijsselen. Wanneer de profeet S.A.S. een moslim uh, arresteerde of een moslim uh, liet executeren, het allereerste dat hij deed, ja Mohammed, Alsjeblieft. En we kennen allemaal de verhalen van de executies, in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Khattal al Moslim en alle anderen, die smeekten om hun leven bij de profeet sallallahu alayhi wa Abdullah ibn Obeidin Saylul, hij deed zichzelf voor als een moslim Omdat hij wist dat hij de confrontatie met de profeet sallallahu niet aankomt. Maar zij waren degenen die compromis lopen. En niet de moslims. En nu zijn de rollen subhanallah helemaal omgedaan. En daarom de nasiha aan mezelf, en aan de broeders is, Standvastigheid heeft. Kijk naar die adu Allah van Breivik, de standvastigheid die hij heeft. Wallahi, die standvastigheid is ongelooflijk. En ik ken eerlijk gezegd weinig moslims die zo standvastig zouden kunnen zijn in de rechtbank. Eerlijk. En ik ken weinig moslims die zo openlijk in het gezicht van die pauwalid van die zouden reageren. Ongelooflijk. En daarom. Moeten wij leren hieruit. En moeten wij die, die standvastigheid toepassen. En moeten we ook duidelijke taal kunnen spreken met deze koffar. Want weet dat de toekomst. Enkel en alleen du meer, meer duisternis zal meebrengen. Voor alle duidelijkheid. Yani, ik ben niet iemand die, die, die graag pessimistisch doet. En drama scenario's in elkaar steekt. Of, of, of, of ik like ben helemaal niet. lekker puur realistisch als wij kijken naar de realiteit waarin dat wij leven, en hoe intensief en hoe uh, en in vroeger hoorden wij, een, een, uh, hoorden wij dat er iets gebeurt, een incident tegen de moslims, en dan is dat heel lange tijd stil en dan horen wij terug, terug iets. Bijvoorbeeld in Nederland, een moskee werd aangevallen. Gala, wij horen dan jaren niets niet meer. En dan plotseling horen wij terug zo'n incidentje. Een steen gegooid door een moskee of kijk dat zo. Heel, heel uh, sporadisch. Tegenover nu. Dagelijks is er een aanval. Dagelijks. Dagelijks is er een aanval op moslims. Dagelijks. Ik weet niet of de broeders video hebben gezien van vorige week van een betoging uh, in Brussel. Een betoging in Brussel met zusters. Ah, en uh, zand. Ja? waarin dat uh, politie massaal zusters begonnen te slagen en te mishandelen op straat voor de ogen van de camera's. Ja, we kunnen zeggen van ja, die politie, ja, dat Allah gaat dat Allah kade, kade, kade, kade, en we laten het dat zo. Kijk, je er gewoon niet moeten nadenken. Ja, niet het feit dat die politieagenten zo ver zijn gegaan en dat ze dat open op straat doen, vrouwen aanvallen, moslimvrouwen aanvallen. Er was zelfs een broeder in een rolstoel. Ze hebben hem zelfs niet gespaard. Dat betekent dat de haat heel diep is, en dat de haat zichzelf begint te manifesteren. Qawul, amal, wa'atikad. Zij geloven ook in de handelingen. Kuffar zijn geen mordji'af. Die kuffar zijn geen Ashaira. Die kuffar hebben begrepen dat inqiyad belangrijk is, om hun Achide te kunnen promoten. En daarom doen zij ook inqiyad. In het bestrijden van de dien van Allah subhanahu wa ta'ala, passen zij inqiyad toe. Zij spreken, zij geloven, maar zij handelen. En nu de handelingen zijn intensiever en intensiever aan het worden. En daarom moeten we, ons begin, moeten we ook beginnen nadenken hoe, dat we, ons kunnen, hoe dat we ons kunnen beschermen tegen deze aanval. En om te beginnen, de broeders spreken er net over de sunna van de profetie, zei zijn praktiseren. Nee, de sunna praktiseren, de sunna manifesteren naar buiten en zeker geen stap naar achter doen. Arresteren zij ons één keer, dan mogen zij ons tien keer arresteren. Slepen zij ons voor de rechtbank, blijven wij voor de rechtbank komen. Maar zeker niet naar gaan. Want als we een stap naar achter doen, dan zullen wij enkel en alleen onszelf moeten blijven. Moeten, uh, uh, verwijten. verwijten. Wanneer het te ver is. Want hoe ziet de toekomst uit voor onze kinderen? Als wij nu al zien, dat zij ons openlijk aanvallen zonder enige schaamte. Dat zij ons het dien openlijk beledigen zonder schaamte. Wat denken jullie dat zij met onze kinderen gaan wonen? En de geschiedenis herhaalt zich. Kijken naar Andalusië, Kijken naar de kofar in de tijd van de van, van Khilafah in, in, in, in Spanje. Identiek hetzelfde. Als jullie de geschiedenis lezen, identiek hetzelfde. Het is begonnen met... Een minarettenverbod, het is begonnen met een hijabverbod, een niqabverbod. Het is begonnen met een verbod op de adaan. Kada, kada, kada. En een beetje later begonnen de slagpartijen. Een beetje later begonnen de slagpartijen. Tot moslims massaal werden verzameld en massaal werden afgeslacht. En dan noemde men de inquisitie. Zij spaarden niemand. En zodat wij niet zouden teruggaan vijf, jaar, kunnen wij gewoon een tien jaar teruggaan... Nog niet. En we zien wat er is gebeurd in, in, in Bosnië. En wij, wij hebben verschillende keer dat voorbeeld gegeven. Lijken jij ja, gewoon, dat is een realistisch probleem. Kijken naar de discours van Philip de Winter. En hij was de afkort van, van Breivik. Want Breivik zei dat, dat Philip de Winter voor hem een voorbeeld was. Hij heeft, een, hij heeft op zijn Facebook heeft een, een reactie geschreven. En hij heeft hem ook een mail gestuurd. En in zijn manifest heeft hij Philip de Winter ook... Uh, Aangehaald. Dus bij deze zouden we de regering moeten aansporen om Philip de Winter te arresteren voor het opvoeden van terroristische ideologieën en, en, en uh, aansporen of oproepen tot haat en, en, en, en geweld. Want hij is een ideologische uh, meester van, van, van, van Brevi. Lijken, zelfs Philip de Winter, als we naar zijn speeches luisteren, Alleen een idioot zou niet kunnen inzien dat hij openlijk zegt dat moslims, normaal, moslims moeten aangevallen worden en dat moslims moeten gezuiverd worden van Europa. Alleen een idioot zou zoiets niet begrijpen uit zijn mond. Want hij zegt elke dag hetzelfde. Duidelijk, duidelijk. Islam of vrijheid, kies zelf, wat willen jullie doen? Kies zelf, wat wil jullie en hij zegt dat duidelijk, maak de keuze. Het is ofwel wij ofwel hun. Hoeveel keer heeft hij dat niet gezegd? De is gekelderd. Onze maatschappij gaat is ten onder. Onze maatschappij zal plaats moeten maken voor islam. Wij moeten hun tegenhouden. Hoe wil jij een maatschappij tegenhouden? Hoe denk je, hoe denken jullie, wat, wat denken jullie dat hij bedoelt met maatschappij tegenhouden? Als hij zegt dat binnen het, in 2030, volgens de statistieken, de meer, de, de, meer dan de helft in België moslims zullen zijn. Wij moeten dat tegenhouden. Hoe, hoe, hoe denken jullie dat hij dat gaat tegenhouden? Ze hebben nu een, een programma geschreven voor de verkiezingen in te gaan... En hij zei in zijn verkiezingscampagne dat hij de dingen, de oude garde wil terugbrengen. En de oude methode van Vlaams Blok wil terug naar boven houden. En lees het manifest hoe dat is. Lees. Stoppen van, van immigratie, stoppen van dit, stoppen van dit, buitengooien, kède, kède. Uh, asielcentra's, repatriëring, kède. Alle, alle uh, indicaties, of alle symptomen. Van een burgeroorlog. Of van een, van, een, van een oorlog die gaat beginnen. Nu zijn we in een koude oorlog. Het zou goed kunnen, Allahu Ailem. Dat de, de koude oorlog warm wordt. En dat wij onszelf zouden moeten beginnen beschermen. Of verdedigen. Mogen Allah, subhanahu wa ta'ala ons en onze families en onze kinderen behouden En om te beginnen. En nu moeten Allah, subhanahu wa ta'ala vragen... Om onze landen te zuiveren. Zodat we alhamdulillah kunnen vertrekken naar onze landen. En wanneer wij terugkomen naar deze landen, dan komen we ofwel heen, ofwel komen we om de jizya op te pieken voor Emir mokminine. Ja, niet dat is de, de intentie. En hier leven, Allahu alam, ziet iemand hier de toekomst? In Noorwegen wel. Die pakken geen naar is een lot, blijkbaar. Nee, Noorwegen. Lekken, om te zeggen van ja hier is een toekomst, uh, wij kunnen naar, wij kunnen, en nee, ik, ik verschiet er van subhanallah adem, dat er mensen, dat er sommige moslims nog steeds zeggen van ja we moeten proberen te denken hoe dat we in de toekomst kunnen samenleven, hoe dat we in de toekomst kunnen uh, in vrede leven. Welke toekomst zie wij met deze koffer? Welke toekomst zien wij met deze koffer die dagelijks de dien van Allah wa ta'ala In Nederland bijvoorbeeld. Welke toekomst zou een moslim voor zichzelf zien in Nederland? Tenzij hij een kruis wil dragen op zijn borst of een stil wil dragen op zijn borst en een trein instappen om naar een concentratiekamp te gaan, ik zie niet in welke andere, welke andere toekomst dat hij zichzelf zou geven in, in Nederland. En Belgisch hetzelfde. Frankrijk. Sarkozy openlijke kruistocht geopend tegen de, tegen de moslims. Morgen zijn het verkiezingen voor, voor in Frankrijk presidentsverkiezingen. InshaAllah geeft hij een hartaanval voor dat de presidentsverkiezingen aanbreken. Of dat hij verkozen wordt als president en dat hij een hartaanval krijgt bij zijn verkiezing. Dat hij daar sterft op plaatse, InshaAllah bid naar En je weet SubhanAllah, we moeten beginnen denken aan een alternatief. En wij moeten beginnen denken aan hoe dat wij onszelf en onze omma kunnen beschermen en hoe dat wij deze aanvallen kunnen verminderen. En standvastigheid. het Standvastigheid. Standvastigheid. Tot wij Allah subhanahu wa ta'ala ontmoeten. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons onder diegenen maken die standvastig zijn. Tot zij Hem hebben ontmoet. En dan uiteindelijk. Ten slotte. Uh, heb ik nieuws gekregen van enkele moslims die werden gearresteerd. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hen behoeden. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hen beschermen. Magen Allah subhanahu wa ta'ala hen hun bevrijden uit de handen van de Tawarid en mogen, mogen Allah subhanahu wa ta'ala hand verlammen die iets, met, hem, die iets met, hen, met hun arrestatie te maken heeft en mogen Allah subhanahu wa ta'ala iedere rug breken die uh, hen uh, met iets zou, zou, zou, zou, zou kunnen schaden en mogen, mogen Allah subhanahu wa ta'ala iedere tong verlammen die deze broeders deze moslims zou beledigen, zou vernederen of zou beschuldigen van een en mogen Allah subhanahu wa ta'ala hun standvastig maken, voor we van het hun in hun mizijn van hassanat in shahada zitten, en voor we van zuiveren van zonde en tekortkomingen en fouten tijdens deze iptila. Wa de waarachter de waarachter de Kijk, عليكم ورحمه الله وبركاته